Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een grote explosie in een munitiefabriek in de Amerikaanse staat Tennessee zijn meerdere mensen omgekomen. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 19 mensen worden vermist. In het pand werden onder meer explosieven gemaakt en getest. Het gebouw is bijna helemaal ingestort. De explosie werd op kilometers afstand van de Amerikaanse fabriek gehoord en gevoeld. Het kabinet verwacht dat eind deze maand of begin volgende maand... een aantal zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland kunnen komen. Het gaat volgens het kabinet om enkele kinderen uit Gaza... die complexe, hoogspecialistische medische zorg nodig hebben... waarvoor in de regio geen onmiddellijke hulp beschikbaar is. De kinderen kunnen het beste in Nederland worden geholpen, volgens het kabinet. Geert Wilders was inderdaad ook een doelwit van de verdachte... die een aanslag wilde plegen op de Belgische premier... Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid aan Wilders laten weten, meldt de PVV-leider op X. Wilders schort zijn verkiezingscampagne voorlopig op. Gisteren pakte de Belgische politie drie mannen op die vermoedelijk een jihadistische terreuraanslag wilden plegen, gericht op politici. Het zijn twee Belgen van Marokkaanse afkomst en een van Tsjetsjeense afkomst. Twee van hen zitten nog vast. Ruim 2000 stempassen zijn niet bezorgd in de Limburgse gemeente Sittard-Geleen. Volgens PostNL en de gemeente komt dat door één postbezorger. Diegene is op non-actief gezet. Er werd onderzoek gedaan nadat inwoners melden dat ze nog steeds geen stempas hadden gekregen. Waarom de stempassen niet zijn bezorgd is niet bekendgemaakt. Inwoners van Sittard-Geleen krijgen nieuwe stempassen. Het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af van 9 tot 12 graden.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 En nu bullet te pone rocho, el humo. Jij me arrebata me enfoco en tu pecho. Todo el mundo de siendo el ni de los platos es que estamos liquidados, te corre que hay un para el mandado. Porque andamos en VIP, tú tu coro está en y eso que no me buscado, Deja que el que se en todos lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, no, no es así, no es 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, Sigo para acá por no aceptar Mami para acá no Mami pide lo que te quisiera por cuanto yo lo gasto Te mató por un mojito Yo estoy con le meto Tuvo siente un tempito Pero nunca tuve quito A los de promoción a los focos no te doy Porque mi música va a regalar su tribón chiquito Ahora me metí hasta se lo voy a fundir a todo esto Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, boom, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, boom, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, boom, dos, tres, cuatro, uno, dos,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 Ponme eso para adelante ponme eso para adelante para adelante para adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante adelante anything and everything you have done. Bitch, bitch, bitch, bitch, Thank okay. okay. Mm -hmm. I bang bang bang bang bang bang not bang bang bang bang bang bang bang I'm Mother, fifteen, we can buy nine and ten. A stack of mother, fifteen, we can buy nine and ten. A stack of face, fifteen, we can buy nine and ten. We can Wrestler, he the heat days for Tesco's partner, R Express, yo. He dates for, for Cheska, partner Ch Express, y'all Energy, energy, energy, energy, energy, energy, energy, you cannot fuck with this energy. That's all I need, so oh your love. I keep in my heart, I keep in my heart, that's all I need, all I need, all I need, all I need, so I need.